Lang geleden. Een week, Dick. Ja, een week, Dick. Ja. Het is een feestelijke dag en ik laat me deze week niet in de war brengen, want ik heb er gewoon zin in. We gaan daar stevig tegenaan. We zitten. Uh, Nokkie, dokkie, dokkie. He. He. Het is vijf he. de groot. Goeie. Dus dat betekent Goeie. vrolijkheid en wapperende vlaggen overal gezellig. Uh, hoe vind je hem, Dick? Hoe vind ik wat? Uh, de vlag. Ik, ik heb vlag. Oh, de rijk uit. kijk nou. Oh, wat gezellig. Oh, yeah. De Groot heeft yeah. de vlag buiten gehangen, hangt uit het raam. Schitterend. Wat ah, hangt ja. je mooi te wapperen voor de. Maar, uh, wat heb je, wat is, wacht nou eens even, de Groot, de Groot. Ja. Wat, ja. he, wat heb je nou, Wat is dat nou? Ja. Die, die vlag hangt niet goed, die vlag, eh, hoezo? Hij hangt ondersteboven, oen. Blauw zit boven en rood zit, dat is rood, wit, blauw. De oh ja? Ja, ja, oh ja. Dat is al een tijdje hoor. Een rood, wit, blauw. Iedereen de vlag heeft Het oh, wat... is dus een rood, wit, blauw, dan oh, hangt dat die vlag dra andersom. Draai ik hem even om? Ja. ja, draai ik hem even om. Wij, wij hebben de vlag buiten hangen. Hij hangt, ondersteboven. Blauw, wit, rood. Wat, wat, wat is er nou weer? Ik had Ik het keurig op ik voel al mijn water. Dit, dit, gaat, dit gaat fout. Dat voel ik... Ik begint alweer met die deur. Hier, goedemorgen. Oh, oh, de meiden. Nou, nou, even Ik doe even mijn schoenen uit, dat dat zeg. Maar allemaal, ja, klopt. dan weet ik het zelf hoe dat binnenkomt. Wat is er nou? Beneden hadden we een beetje een verschil van mening. met Toos en ik, ja. Er was de vlag buiten. Ja, en ik omhoog. Ja, tegen Toos, dat zegt die vlag hangt ondersteboven. Ja, dat weten we dat is volgens mij niet waar. Ja, ja, hij hakt anders bovenste boven, want ja, ja, rood ja, is boven, hè? Hij hakt ondersteboven boven, maar daar zijn we achter. Oh, toch, zinoktoons, oh, ik had gelijk. Dat maakt de de nou niet uit, de groot is bezig om de raam over. Nou, maar schiet nou eens op met die raam, de die knop eraf trek, Dick. Ik ben bang dat die knop eraf trek. De groot en zijn geen naar binnen slaan open, ze slaan open naar buiten toe. En dan naar buiten toe open, Open en o, wat voor de schouw. kijk ik heb volg weer gelijk uit het ruilen. Hij moet er op die ruilen loslaan. Pak de Wat doe je nu? Hij heeft geen vlag Hij hangt aan de vlag. Je vlag, laat die vlag. De groot, laat die vlag. Hoor nou, hoor die vlag. De vlag, de grote. Hij de vlag, de vlag. Ik steur de vlag. de groot. Er heet een vijver beneden, zie je? Die gek ligt weer in die vijver hier beneden. Dus toch niet zo passief. Er heet de groot sterk aan de kant. Het is hoor! en de klas zijn in de radio, en ze zijn niet bij ze konden komen! Waarom moet het buiten beginnen? hoe het beginnen? Zaterdagmorgen is het iets De, begin, de begin alweer van zo'n feestelijke dag, zo fijn Nou, weer! Goedemorgen, meisje, wat is er? Ja, wat is dat? Ik begrijp er elke week weer. Ja, en het is vandaag 5 mei, dus... Uh, oh, bevrijdingsdag. Bevrijdingsdag. Zeker een londe. Jouw dat weer! Dat oh, oh. ja, oh, nou. is wel lekker hoor. Of niet zo'n truiven aan... binnen, kijk naar je man. Je stooft het toch eerst een Ik beetje af. Ja, je loopt... Hier ja, hier. hier. Nee, nee, maar ja, hier zo Nie. pak hier. Aandacht. Aandacht. Niet aan de grondijnen. Ik heb weer een zakdoek. Ik heb wat inbegrijpende. Ja, help die man. Zit mijn haar beetje, dat is toch helemaal niet belangrijk. ga ook Het is vandaag een vrolijke en blije dag. Overal wapperende vlaggen uit te ramen. Wat is er voor? Hier bij ons? Wie is er jou? Een legerstok zullen we er een tros rugzak aan hebben? Oh, dat nou, gaan helemaal voor schandaal zitten. Met een hele tros rugzak aan de ja. buitenkant. Nou goed, dan ja. weten ze waar oh, we wonen. Ja. ja, feestelijke ze. Mensen, kom maar. Ik... Nou, laten we hem even. Vergeten, nou. vergeten, feestdag, feestdag, ver feestdag. We gaan tegenaan. We zitten nockie, nockie, En Daar komt de eerste gast. Ik ben niet meer. Dat is natuurlijk wat, hè. Dat is een belangrijke, uh is een belangrijke dag. en ik, wat hoor ik daar nou voor geluid allemaal? Ja, ik hoor gestapt. Wat is er voor gestapt wat ik hoor? Komt van boven. Oh, wat oh. Dat is, uh, wat is ons hoge. Die, die, die volksdansgroep van vorige week. De volle oh, van vorige oh, week ja, die door de van vloer zijn ergaan. Ja, die mensen hadden een keer zo'n twaalfde de vloer ja, gingen omdat ja, ze veel daar stappen. Is er wel alle pelster er ook weer bij? Is die er? Ik heb nog last van het lawaai. Wat is er gestapt nou allemaal? er boven aan het repeteren. Boven! Wat aan het studio aan het oefenen? Wat is dat nou? Die gaan er nou oefenen tijdens dat wij... hebben ja, zijn hier, de Groot, wat is dat nou voor vader? de, de, de, de trotsdirectie hebben ze dat uh, aangeboden tegen ah, compensatie. De compensatie? Ja, dat ze vorige week door de vloer zaten. Schade ook, ja. Maar je hebt toch, wil toch niet zeggen dat ze nou elke keer op het. Boordel nou, toch, de Groot, we zitten in. Dezelfde toon ziet, dan wordt ik toch helemaal iets... Dit Het is een repetitie, hoor. Ja, maar kan dat niet ophouden, de Groot? Nee, ja, zeker niet. Met een begon gaat door, ze begonnen Maar hebben dat is toch? die boer Die boeren weg! Ga je hier van het is een volksdansgroep Wat een kudde varken is heel erg een beetje heel kom Ah, dan ben ik eh, weg nou, nou, dat is eigenlijk een goede uh, bericht, vader om... Abraham is binnen, dames en heren, want er is een speciaal optreden I krijgen zo... we namelijk, dames en heren, van die van oh, binnen, nou. Nou, vader ah, Abraham ja, nee. en de smurfen. Ik zou zeggen, een hele goede winnen, Dat is wel even geleden, dacht ik zo. Ja, maar ik zit op vader Abraham en de smurfen te maken. Ik vader Abraham de smurfen. Er was een probleem. Er zal geen probleem zijn, want is een uiteindelijk het begint alweer met een leuke stad. ik denk, nou, fijn bij, feestelijke uitzending, vader Abraham en de nou, probleem, nou, wat is het probleem? De smurfen, die konden niet. De smurfen, die zijn bezig met die campagne voor verkeerde van rechts. Oh ja, plotrijden die Dat Ja, maar daarom heb ik Henk gebeld. Ja, Dat is zo logisch. De smurfen kunnen niet, dus dan bellen we Henk Dulles. wat moet ik nou met Henk dullers in plaats van de smurfen? De Jokeloerissen. De Jokeloerissen, zijn er Abraham en de Joekalurissen? Ja, ja, ja, ja. Joekalurissen, heren, komt u maar. Hè. Komt u wel allemaal binnen. Die gobstellen hier zo in de ring. En dan spelen wij dadelijk voor de smurfen. Dus, hè. We zijn niet de Joekalurissen, maar de smurfen. Dat is duidelijk, dacht ik. Hè. Vader Abraham, klaar. Iedereen klaar. Zo zeggen, en actie. Waar komen jullie? Ik kom zelf uit Vlaardingen. Ik woon in Vlaardingen Oosten. Maar Vlaardingen. Ja, Vlaardingen. Ja, het gaat er helemaal niet om. Hallo, ja. attentie. Ja, dat dat dat mensen, de tekst is: wij komen uit een waterkraam. Ja, dat is. ja Uit een waterkraam. Ja, uit een waterkraam. Ja, ja. Dat is de tekst. En vader Abraham, kan ik nog één keer uit de, de vraag stellen? Waar komen jullie toch vandaan? Nee, en dat zeggen jullie. Wij komen uit de water, ah, doe nou. De... Maak dat nou uit, zing dat nou Wij komen uit de waterkraan. Aan jullie met die muts bed. Hey, een ja, kom met op daar. Hey. Ik heb wel eens een uh, gleufvoet, zeg ik wel eens op. Mijn vrouw slaapt altijd met de ramen open in de benenwijk. Dus ik vind het altijd wel een beetje tof. Ah, trek het over mijn oor Kunnen jullie op een blokfluit spelen? Ja. Blokfluit nee, nee. nee. spelen. Nee, dat is geen Daar gaat de op, het niet dan. over. Ja, het gaat nee, ik, heb, ik heb wel accordeon. Dat ben je. Maar ik heb hem toevallig bij me. Hij legt in de, de achterbak van de auto. Zal ik hem even halen? Nee, geen oh. moeite. Hallo, ik ben vervelend. Het gaat om hem. Hallo, we zijn zo terug hoor, Hij staat op de hoek. Er is een liedje. Daar hoeft niemand voor horen. Wat hoort het nou? Het mobieltje De grote zitten in een liefdevaart. Hallo oh, met de grote. Borlo met de Ja met de grote. de Ja, ik hoor het. De ja, ik ja, ik, nou, ik zie te luisteren, jongen. Graaf ja, oh, ja. nummertje op radio. Ja. Nou hoor ik dat jullie iemand zoeken ja. die uh, blokfluit kan spelen. Ja. Op, nou, hoor. Op acval. Oh. Dat mijn vriendin. Oh, ja. Die kennen heel erg goed ook spelen, het oh het het Vooral in het donker. Nee, eh, wat is dat nou? Wat is dat nou? Nee. Hij, hij ja. hoort niet voor elkaar. Hij hoort het niet voor elkaar. Hij niet tegen De Hij hoort het tegen elkaar. Hij hoort het tegen elkaar. Hij hoort het tegen elkaar. Hij staat het tegen met zijn hoort het tegen elkaar. Hij hoort het tegen elkaar. het tegen elkaar. het is elkaar. het ja, ja, met voor elkaar, ja, ja. ja. Ik ja, is met fietsen, jongen. Ja, met fietsen, daar hebben we toch geen tijd voor allemaal. Ik hebben uh, heel goed gedicht uh, voor je. Gedicht, oh, we oh, zitten met een plaatje van mijn vader Abraham met de ja, nee, nee, nee, bolhoed ja, op. Het, het gaat ook over Smurf. Over oh, Smurf. Oh. Ja, ja dus dat slaat heel goed op waar jullie mee bezig zijn. ik zeker. Graag, ik Luister even, de niet. We zitten met vader Abba. En... Hij was maar een smurf. In het wit en het blauw. Hij was maar een smurf. Maar wat is hij nou? Een auto van links. Die de nieuwe verkeersregels, maar bij fietsers die van rechts komen voorrang hebben vergad. Hij was maar een smeer. En nu? En nu is hij plots! We gaan er gelijk met met een optreden. We hebben er allemaal ja, al geen tijd voor. Fietsen, ik, wel, de ik wel, u, af, u, jij, bel u, je gewoon terug. ik bel je wat belachelijk. En binnen in optreden van vader Abel. Nou, dat weet ik weer. Oh, dat heb je een heel gedoe. Ik heb uh, problemen, ik krijg de kofferbak van de auto niet open. Ik krijg de kofferbak van de auto, ja, auto niet nee, open. Dus ook. ik krijg het accordeon, dat ja, kan ik er niet we uit. Ik heb we alles geprobeerd, maar het slot zit we vast. Hebben dus helemaal we hebben helemaal, helemaal, helemaal de geen accordeon. Ja, ja, ja, dus, nou we hoeven helemaal ja, geen accordeon. Ja, ja, ja, ja, er wordt gevraagd over een fluimsmur. ja. Niet ja, ja, ja, ja, nou weer had die ding? Het is de vriendin van Wietsen, ding. Die van Wietse wat we nou? We komen de vriendin van Wietse. hier de deur. Wat komt u doen? Uh, dat heb je toch net gehoord? Wat heb ik net gehoord? Ik kan heel goed fluit spelen. Mm -hmm. Ja, maar, maar ga je me voortgevraagd om een fluitspurf te hebben? Te... De vriendin van Wietsen, belachelijk. Mm -hmm. He, maar mijn vriendin van Wietsen komt op de Je Geen gaan halen, hè, mezen. De fluitspurf begint. Ja, natuurlijk. Ja, maar waarom hoor ik nou niks? Hallo? Hallo, mevrouw. Oh, ja, Wat heb je vergeten? Uh, ze kan alleen maar fluit spelen in het donker. Ik ben vergeten donker. het licht uit te doen. Uit de stoel, het hoofd naar... Ik hoofdval even De grote zit in de De grote ja, zit in de grote zit in de donker, wat is dat? De grote zit ja, in de donker, wat is dat? Ja, de het in het die ja, het in van het Ja, zing maar naar. Kom op nou, hallo, het is toch niet zo moeilijk, melotietje. Nee, nee, nee. La la la la la. kunnen gelukkig dier, wat is er nou voor een zon voor? Het is een zinvol melotietje meezing. De vader aan de hand, zing u het zelf even voor dan maar. In. la la la la la. la, la. All right, come on, come on, let's get to the party Vanaf. En dat gaat nou, ook maar door anders, elke week. Zal die iemand zeggen van nou, zullen we dan eens overslaan Zullen we iets anders doen? Nee, nee, hoor. Wat zijn, nee, zijn ze te nee, leuk bij. voor? Wat nee, zijn sturen. ze te leuk voor het Spitsvondig allemaal? Spitsvondig, of dat nog? Eerst de vraag van vorige week. Oh ja, de vraag van vorige week. Wat was de vraag van vorige week over? Wie kent hem niet? Zit er een klas, wie kent hem niet? Zit er een klas, wie kent hem niet? Zet dat nou eens één. Ja, je leven ik kan niet gelijk praten en niet planten zeggen. Gelijk ja. voor iedereen oh kan dat. Oh. Nou. Wat is daar? Uh, nou, daar komen de leuke. Uh, daar komen er Klaas, uh, leuke. Ik, uh, ik, ik, ga even rustig zitten. Ja, nou, nou ik, uh, Jeroen ik van de, ik, ik heb een ja, binnenkobertje. Het is voor mij ook vijf mei. Het is voor iedereen bevrijdingsdag. Voor mij ook. Ja, ja een, een binnenkobertje. Een binnenkobertje. binnenkobertje. Nou, uh, Jeroen binnenkobertje. van de Kaai uit van ja, Die had op de vraag. Die kent u niet. Bent, steek een strijkreis in zijn kont en het is zwarte pieten. Dat is toch? Dat eigenlijk. Dat is wie kent hem ja, de niet? Groot Steek een sluiker in zijn kont. En dit is de groep, dat hoeft niet uit. allemaal maar. Ja, de humor. De humor. Ja, de humor. Hij nou, was geweldig. Komt nou, ja. er nog meer? Oh, ja. uh, was deze dat is van Kevin Koenen. Uh, Koene. Uit de Bergen bij ja, Hors. Uh, ja, Sinterklaas, wie kent hem niet? De mensen die hem niet kennen. De mensen die hem niet kennen. Oh ja, oh natuurlijk. Jan Willem Stappert, Utrecht. Sinterklaas, wie kent hem niet? Nou. Iedereen kent mij, so de meid erop. Wie ja. zo de mijter op. Ik heb het gevoel dat ik het die dat ik Sinterklaas. heb gevoel dat ik het heb gevoel dat is toch die gevoel met die schimmel tussen dat ja. is het hij, ja. hij is dat ik Ja. Is Verzien we zitten ja. de ja. aan de tafelkleed thuis, ja. Dan zie je niet. Dat van je ja. niet. Uh, uh, wie, Arjan? Uit -B -B oh ja. Ja, Sint Willenbord. Het, ja, nou, ja. Je het moet is een komen, zeker die verdwaald oh, is, zeker. Het is een vrijbrinkzijker die verdwaald is, zeker. Ja, die verdwaald is, zeg. Ja. heel erg leuk, zeker. Jongen, je Sinterklaas, Sinterklaas, wie kent hem niet? Wie kent hem wel meer Kent hij hem ook niet. En Dirk Blom, dat maakt niet. Is, is dat die vent die ook zondags al het vlees komt smaaijen. Hier hield het <laughs> er in, hè? de winnaar! Want hij niet is gewoon op de deur, moet hij dan altijd even benieten. die trap van de horen ze. Ik ga dronken ook. Ja, daar ben ik weer even. En een hele goede morgen ja, allemaal. Daar zijn we dan weer. Nou, Met een uh, nieuwe aflevering al van, de van de prijsvraag. Ja, ja. ja. De is deze, ja, op deze is, uh, bevrijdingsdag is dat natuurlijk ja, nogal wat. He? Om dan zo'n schitterende prijs te krijgen. maar bevrijdingsdag. Waar staat de voornaam? Oh ja. De voornaam is van. Waar welke? Oh ja. Nou, oh, de ja. voornaam is van Kaira van 8. Nee, 8. Van 8. ze is 8. Ja, jonge, jonge, we hebben ook oh, langs. Ze is 8 van 8. Ze is Kaira van 8. van 8 hebben. Nee, Daar kom ik helemaal niet van. Kaira Dol. 1-0? Dat is de vader. Is de, hoe goed, oud is die? Oh. Tjonge, oh. Zij kan nog geen internet bieden. Op die manier, ja, natuurlijk. Dus ik zou maar zeggen, de vader van Kaira van 8 heeft gewonnen. Die schaamde open. Hey, oh, Kaira nou Dol. Kaira het... Dol. Wie is dan Kaira van A? Hey, kom op nou, Leo. Nou even, nou, nou effe. Vraag nou effe. Ja, ik vraag, maar. Je maar. In, in ieder geval, ze wonen in de onderdijk 75. Ja, Die hebben gewonnen. Die he? hebben nou, nee, de... gewonnen. Ja, wat zou die nou hebben gewonnen? zijn die colorissen er nog? Ah, hij heeft een... Hij niet iedereen erbij halen. nou gewoon voor die... Ja, ik heb de blauw, ja, de donkerblauw, die heeft gewonnen, daar gaat hij weer. Die schitterende donkerblauwe rugzak. Waarop met gouden letters te lezen staat. TROSS. Ja, ik kan die even uit de bek krijgen. die? Kan uit de bek he? Oh, nou, wij wel, hè, hè. Wij kennen het nog wel een keer, hè. Ja, nou, waarop nee, nee, met gouden letters, nou, letters de te de lezen, de staat. lezen staat. TROSS. Ja, je de zal vanaf. hem al op je rug hebben, hè? Je zal hem allemaal op, u, op je rug hebben. Uh, wie, wie kent hem niet? Nou, wie, Komt wie kent de mond. Nou? Dat is nou. de vergeetpiet. De vergeetpiet. Oh, Dat oh, is de vergeetpiet. Die kent hem niet. Dat is de vergeetpiet. Die kent hem niet. Nee, natuurlijk. Ja, mooi. We de hem gaan even Zullen we samen even een biljartje doen? We samen even een biljartje doen. Ze op, worden steeds, steeds korter, die vragen. Dat ja, ja, is toch amper, ja, ja. ja, Ik zit ik denk, er een, ik ik zeg even luisteren. Oh, kom aan de Zullen we samen even een biljartje doen? Ah, ja, dat. En mocht u daar zet dat wel, nou eens gewoon ik kan niet af. Praten en braaien tegelijk, ik word, nou, ik ik uh, een leuk antwoord. Ja, als u een leuk antwoord weet op de vraag Via zullen we internet, samen een biljartje doen. Op onze e-mail. E op, e op onze e-mail. Ik voel me klaar. En de grote is toch iets apenstaart gewoon echt liever inkort.nl zit u naar de ik voor mijn caso. Bij de trotsel gaat hij ook mooi. Je, je vraagt het reëel. niet. Je ja, vraagt meneer Je toch. Nou, niet. het is niet echt handel. Ik heb wel iets heel erg leuks. Oh, heel erg leuks. Ja, Wat ja, u dan? Dat me. is zo u afgelopen Koninginnedag. Ja. Daar uh, was ik natuurlijk ook op de vrijmars aanwezig. En toen heb ik met een grabbelton heb ik daar gestaan. Oh, wat leuk. Hoor je Dat was een heel groot succes. De hele dag was het grabbelen, grabbelen, grabbelen maar. En die heb ik nou bij me, want de hoofdprijs zit er nog in. Oh, de hoofdprijs oh, op, zit er nog in. Hij is er nog niet uit. wat oh, nee. is, is de hoofdprijs? alle kans, ja. Ja. maar wat zeggen. de maar. hoofdprijs? Ja, daar is de grabbelton. Nee, je gaat je natuurlijk niet zeggen wat het is. doe je niet mee. mee als je ja, weet wat erin zit. Doe je niet mee. Grote prijs. Zwaar ook. Grote prijs, echt mooie prijs. Dat je zegt van zo. Ja, ik kan helaas verder niks zeggen. Ik zou zeggen, probeer het is voor vijf gulden. Het is vijf gulden. Dan wat je wil Natuurlijk. Zeker. Nee, nou, Daar ga ik aan. Gaat uh, u gewoon. Nou, Daar ga Gaat het dan, u weer dan dan ga Gaat dan, dan, dan Ja hoor. Voorzichtig hoor. Hij moet dieper. moet dan ik nog hoor. ik kan er bijna niets Ik Ik zit Ik kan Ik Ik Ik Ik er Ik niet Ik Ik ja, dan ja heb kouder? je dat? Ja, heb je dat? Ja, maar die kijk nou wat. zo, is oh, nou. Oh, oh, oh, dat is oh, hem je oh, prijs. Wat is het? Een open aardblok. ja, dat is wel wat natuurlijk. Ja, zeker wat. Hij heeft met de hand gehakt, zo, helemaal, hè. He. Dat is wel wat. Nou, ik ben er wel blij mee, hoor. Ja, ja maar je, je hebt helemaal geen open aardbeen. Nee, hey, daarom ben ik er ook zo blij mee. Oh, ja, hoor. Ik ga toch de hoofdprijs van de grappel toch niet in de open aard gooien? Natuurlijk, hoor. Ik ga het weer opbiegen. Kijk eens naar mij. Kijk eens naar eens naar mij. Kijk eens naar mij. Kijk eens naar mij. Kijk een naar mij. Kijk eens naar mij. Kijk eens naar mij. Kijk dat betekent in ieder geval dat we tegen het einde van, de hallo, van het programma lopen. Ja, ja. Dat is al, hallo fans, is al weer begonnen. We ja, ja. zijn benieuwd wat deze week als het als nieuws u is van de fanclub. waarschijnlijk op het mededelingenbord in het clubhuis al heb gelezen. Het mededelingenbord, er hangt, ja. een, een A4, hangt gewoon een velletje, een velletje, nou, ja. velletje wc-papier. Nou, uh, <laughs> nee, Niet vergeten door te trekken, dat soort mededelingen. Dat soort, het mededelingenbord in het, in het clubhuis. clubhuis. Uh, uh, dat ik uh, volgend jaar ben gevraagd om een boekenweekgeschenk te schrijven. Oh, wat? Jij? Dus <grijd> ja, de, de groot, hou het toch op. Je gaat Ja, hoor, natuurlijk. Dus de, ja, hoor, ze gaan natuurlijk. Ja. Ze gaan hem vragen. Leuk, nou, he? heeft u even daarvoor. Goedemiddag. Ja. Heeft, u, ja, heeft u een boekenweekgeschenk? Ja. Ja, ja, vorig jaar was Harry Potter. Ja, snel me rustig uit. We hebben ja. wel meneer de groot. Oh, ja, daar staan ze voor ja, iedereen hoor. Dat wil je allemaal hebben, hoor. Een boekenweekgeschenk. Van waar gaat het dan over? Wat heb je dan voor boeken? Een autobiografie. Oh, autobiografisch oh. boek van meneer De Groot. Ja. Het, auto, het leven uh, van meneer De Groot. Nee, de gebruiksaanwijzing van mijn auto. De, ge de gebruiksaanwijzing van mijn auto. Die Die van ah, daar zijn we in de verlossende klok. Ook deze week hebben we het weer gehaald. We zijn er weer doorheen we we nog even de adres van de prijsvraag. Ja, ik het adres van de prijsvraag. Het enige weinige enig adres van mijn hebben in deze zaal. Tik voor mijn kaar apostaatje, tros.nl en dan weet ik veel, maar pakken er een. dan kan je een donkerblauwe rugzak uh, ja, donker je winnen. Ik weet niet waarop dat was. dat wat was de is geslepen gehad, uh, was was tros. Uh, hey, zullen we... Niet van, uh, zullen we een biljartje doen? Nee, dat was vorige keer. Oh, dat was vorige week, dat was deze week Dan zullen we een biljartje doen. Oh ja, zullen we een biljartje doen? Leuke vraag trouwens. Drie gebouwen en dit was het weer voor deze week, ik zou zeggen... Tot de volgende Tot de week.